Volgende maand wordt in Genève op hoog niveau onderhandeld over het Iraanse nucleaire programma. Dat gebeurt op 15 en 16 oktober. is besloten tijdens overleg met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif... tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. De Britse minister Heek zei dat die bespreking extreem goed is verlopen. Bij Iran constateerde hij grote vooruitgang in toon en geest. EU-buitenlandcoördinator Ashton zei dat alle partijen het eens zijn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 De vakbeweging is bereid om nog eens over het sociaal akkoord te praten... maar ziet niet veel ruimte voor aanpassingen. FNV en CNV sluiten zich aan bij premier Rutte en PvdA-leider Samson... die tijdens de algemene beschouwingen waarschuwde dat er weinig kans is dat de vakbeweging instemt met grote veranderingen. Vooral een snellere hervorming van de WW... en het ontslagrecht, zoals D66 en het CDA willen, ligt moeilijk... Het weer, vannacht koud, 4 tot 9 graden. Er is kans op vorst aan de grond. Overdag geregeld zon en ongeveer 17 graden. In het weekend neemt de wind toe, maar het blijft mooi na zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Middag moest ik aan Johannes Witteveen denken... de 92-jarige VVD-oudminister van Financiën. Ik sprak hem onlangs en wat opviel... was hoe ongelooflijk goed hij op de hoogte is van de politieke ontwikkelingen. Een 92-jarige die zijn partijgenoot Rutte van repliek dient... uitstekend geïnformeerd is en scherp formulerend zijn kritiek onder woorden brengt. Ik moest daaraan denken toen ik vandaag naar de algemene beschouwingen keek. Wat zijn er een hoop Kamerleden die kunnen leren van de oude meester... We gaan vannacht een rondje politiek doen. En dat doen we met een kenner. Frans Hendricks, politiek redacteur. Frank Hendricks, neem me niet kwalijk. Nou, zo moeilijk kan die zijn als je zelf Frank heet. Frank Hendricks, politiek redacteur bij het Algemeen Dagblad en het Parool. Jij hebt Witte Veen ook onlangs gesproken. Grappig genoeg. Um, en ik neem aan dat hetzelfde jou opviel. Wat een man, wat een ideeën. Ja, wat een scherpe geest nog ook, vooral. Uh, en onafhankelijke geest ook, met name. Want hij is natuurlijk VVD-lid. Maar hij heeft toch hele andere ideeën over goed begrotingsbeleid... goed economisch beleid uh, dan de huidige partij, top. Dus, uh, ja, ja. Bak, laten we één ding er even ja. uitpakken. Uh, Witteveen zegt uh, bezuinigen. Nou, dat, dat moest je maar eens heel wat minder doen. Ja. Dat is een opmerkelijk geluid voor een VVD'er. Ja, hij zegt ook eigenlijk dat het meer kwaad doet dan goed. Hè? Dat je eigenlijk de economie verder de put indrukt. Hij, hij vindt het ook uh, enigszins populistisch, hè? zei hij. Dat je de hele tijd erop hamert dat we... Naar nul moet het begrotingstekort moet naar nul. want hij zegt dat is helemaal niet nodig. Hè? je kunt we, hebben, we eigenlijk bijna alle jaren hebben we wel een begrotingsoverschot of een begrotingstekort. en dat is voor een land helemaal niet zo erg. Uh, dus het is uh... ja. Vang nog niet eens zo heel lang geleden had je uh, politici die dit soort momenten, de algemene politieke beschouwingen uh, aangrepen om te bespiegelen. Hm om een horizon, een visie op het land te laten zien. Uh, Bolkestein, uh, Balkenende, Marijnissen, dat soort mensen. Mis je eigenlijk dat soort bespiegelingen? Nou, uh, eerlijk gezegd heeft bijvoorbeeld Zelstra dat ook geprobeerd. Hè? Die heeft een beeldschets van uh, 2020. Niet altijd even gelukkig met uh, bepaalde beeldspraken. Hij had bijvoorbeeld over dat... Hè, dan, dan schetst hij het beeld van 2020 en dan zouden de mensen zeggen... het is de Nederlanders weer gelukt, ze hebben zich... Uh, met hun eigen haren uit het moeras getrokken... door de schouders eronder te zetten. Dus ik weet niet hoe dat fysiologisch er precies uitziet. Maar... Dus hij heeft wel degelijk probeert zo'n beeld neer te zetten. Maar uh, ja, het is natuurlijk ook heel moeilijk om met dat soort vergezicht te komen... als je tegelijkertijd... iedereen ziet dat we op dit moment in een soort politiek impasse zitten. Hè? Waardoor je uh, ja, eigenlijk meer... Uh, liever wil weten hoe komen we de komende maanden door uh, met dit... Uh... Ja, met het kabinet. Dat, en met... dat is ook heel sterk de geur die er nu hangt in Den Haag. De geur ja. van overleven en, en uh, ook wel, wel, wel bekvechten en uh, ruzie. Ja. En Amerika zeggen ze wel eens... First law of politics is survival. He, de eerste regel van politiek is overleven. Nou, in dat stadium zitten we nu. He, de lucht wordt wel heel eil, heb ik het idee, voor het kabinet. En je ziet ook... Wat uh, bedoel je daarmee? Nou... Uh, uh, uh, ja, het wordt toch uh, lastig voor het kabinet om uh, die meerderheid in de Eerste Kamer te bereiken. Dat is natuurlijk toch het grote probleem. Ze hebben daar 30 zetels, je hebt er 38 nodig. Achterweinig. weinig. Uh, het kabinet is zeer ongeliefd. In de peilingen, de maatregelen die moeten genomen moeten worden, zijn, uh, kunnen we op bij, weinig bijval bij het grote publiek rekenen. En in dat klimaat moeten zij dus proberen acht van die veertig uh, senatoren hè, van de oppositie uh, over te halen. En dat blijkt toch op allerlei terreinen uh, ja, bijzonder moeilijk te worden. Laten we eens even uh, de twee dagen doorgaan nemen. Heb ja. je met veel plezier rondgelopen de afgelopen twee dagen in Den Haag? Ja, ik ben op zich heb ik wel een uh, positieve inborst. Het waren wel twintig. Hè, ik denk in totaal willen denk ik, twintig uur debat gehad. Het waren toch wel twintig wonderlijke uren ook eigenlijk. Hè? Net, ik denk dat het afgelopen was om rond uh, kwart over negen of zo. En toen stroomde ook iedereen uit die zaal. En de journalisten staan dan allemaal hè, voor die, in, die, in die gang voor die vergaderzaal. Ja, mensen keken ook elkaar ook aan van ja, wat is hier nou eigenlijk precies gebeurd? Wat, wat hebben we nou eigenlijk uh, meegemaakt? Wat er gebeurde is dat Rutte uh, bij het scheiden van de markt letterlijk aan het einde van het debat zei. Uh, de minister van Financiën, Dijsselbloem, die gaat een rondje maken. Ja. Die gaat, een gaat alle partijen uitnodigen. Uh, zeker de partijen die een tegenbegroting hebben ingediend om te komen praten. Uh, is het nou een meesterzet of is dit tijdrekken? Nou, ik, ik denk het laatste eerst. Want het is natuurlijk, zeker als politiek verslaggever, hè, dan verwachten mensen dat wij dan uh, vertellen hoe, wat voor strategie het kabinet heeft en uh, uh, welke aanpak ze hebben om hier om uit te komen. Maar ja, ik begin toch steeds met te vermoeden dat er helemaal geen strategie is. Er is geen grand design. Uh, er is eigenlijk alleen nog improvisatie nu, lijkt het. En vooral de first law of politics hier in ja, werking. Survival, is. ja. Dus uh, het is ook zeker geen. Uh, uh, opgezet plan geweest. Want wat ik begreep van Samsom... na de afloop van het debat... is dat ze dat eigenlijk vandaag... in de loop van de dag hebben besloten om dit te gaan doen. En er heerst dus ook totale verwarring over wat die gesprekken... nu precies gaan inhouden. Want ze gaan dus met uh, constructieve oppositie praten. Hè. Dat zijn dan uh, vijf partijen. Uh, ik begreep... één partij leeft in een veronderstelling... dat zij met z'n vijven met Dijsselbloem gaan praten... Maar Samson die, die leeft in de veronderstelling... dat ook hij daarbij zal zitten met Zelstra. Dus dat het dan een groep van acht wordt. Uh, Slop van de ChristenUnie zei... dat hij zijn financieel woordvoerder ging sturen. Samson dacht dat hij als fractievoorzitter... erbij zou zitten. Maar goed, dat is dus... Uh, allemaal nog niet uitgewerkt. Dus nee, dat Dijsselbloem, goed, heeft Dijsselbloem geen... gaat uitnodigingen ja. versturen... dus die zal mogen kiezen. Nou, ik denk dat die dat is een beetje de vraag natuurlijk. Hè? Want het kabinet lijkt inderdaad nog steeds uh, in de veronderstelling te leven... dat zij de eisende partij zijn. Maar de oppositie, uh, ja, die, die hebben meer zoiets. Het kabinet moet maar doen wat wij uh, willen. Nou ja, toen, nadat Rutte dit aangekondigd had, kwam Arie Slob naar voren. En die zei, uh, beste premier, uh, goed, uh, heren en uh, dames van het kabinet geven jullie nou eens eerst aan. Wij hebben hier al voldoende gegeven als Kamer. Wij hebben verteld wat onze ideeën zijn. We hebben tegenbegroting ingediend. Uh, uh, kies jullie nou maar. Ja. Hij bedoelt nou, kies een bruid. Eigenlijk, ja. toch? Ja, kies een bruid. Ja. En uh, er zijn dus een aantal gegadigden. Uh, maar die verkopen... Uh, ja, er is wel een flinke bruidschap nodig... om een van die bruiden binnen te halen. En, en in, in de meeste gevallen heb je ook meerdere bruiden nodig. Hè, om, om die beeldspraak mee even door te zetten. Ehm... Uh, dus je kunt het eventueel het CDA, hè? dat zou natuurlijk eigenlijk de meest voor de hand liggende. Laten we die partijen zo meteen één ja. voor één even langslopen. Ja. Laten we even goed. luisteren naar, uh, als het gaat om die keuzes die er zijn. Mijn grote vraag is, wat is er eigenlijk vandaag nieuw gezegd? Is er enige indicatie dat de premier beseft dat hij een kabinet is... dat de koers zou moeten bijstellen om meerderheden te vinden? Uh, ik deel de kritiek van collega's dat met name op de hoofdpunten... Hè, het mij op dit moment ook nog veel te vrijblijvend is. Daar komen we niet verder mee. Als ik nu hier een toezegging ga doen aan de heer Pechtold... ben ik vier andere oppositiepartijen kwijt. Zo werkt dat toch ook niet? Hier moeten we met elkaar over aan tafel gaan. Ja, voorzitter, En het open ja. en het open reëel overleg is dus mogelijk. Ja, goed. Uh, het kabinet zal uh, uh, zijn keuzes bij moeten gaan stellen. Dat is onvermijdelijk, ja. toch? Dat, dat, dat is zonder meer waar. Wil je het idee dat... Uh... Uh, dat het kleine aanpassingen in de, in de uitvoering van de plannen genoeg zal zijn om uh, een van die partijen over de strip te trekken is gewoon uh, volstrekt achterhaald hè. Dat, dat, dat gaan geven die partijen intrappen want ze weten ook dat het kabinet uh, ja, in, een, in een afhankelijke positie zit dus en als je ziet wat die partijen allemaal voor eisen stellen, ja, dat, dat zijn uh, echt wezenlijke veranderingen. Dat is eigenlijk gewoon het herschrijven weer van het regeerakkoord. Laten we daar eens even op ja. inzoomen. Dat is een interessant punt wat je maakt. Uh, en, en laten we eens even beginnen met het CDA. Ja. In de Huidige Kamerverhoudingen, een kleine partij. In onze genen zit nog dat CDA de partij is die het land regeert. Uh, en eigenlijk is dat laatste ook wel een beetje de opstelling van het CDA, toch? De afgelopen twee dagen. Ja, nou, het CDA is. Een van de weinige partijen die het kabinet in één klap aan een meerderheid kan helpen. In de Senaat. Hè. Dus in de Eerste Kamer is het nog steeds een, een, een partij van uh, groot belang. Um, nou goed, het CDA. Uh, ja, eigenlijk denk dat de oorsprong van het probleem van het kabinet zit ook bij het CDA. Hè? Zeg maar, je kunt zo zeggen, het probleem is begonnen met het CDA, en eigenlijk zou de oplossing ook bij het CDA kunnen liggen. Wat bedoel je met het probleem ja, begonnen? Het is toen fout gegaan. Het CDA, of de, de, de coalitie had eigenlijk toch het idee altijd dat het CDA een bestuurderspartij is, die uiteindelijk uh, verantwoordelijkheid zou nemen. En uiteindelijk bleek dat bij dat uh, woonakkoord helemaal te mislukken. CDA heeft gewoon gezegd, nee, dat doen we niet. Pensioenakkoord, ieder niet zo. spelen is ook hard. Ja, de spelen is nu ook hard, maar het, dat, het wonenakkoord is eigenlijk... vrij snel werd dat duidelijk na de formatie van het kabinet. En dan hebben ze in alle haast steun moeten zoeken bij uh, D66, SGP en ChristenUnie. Hoe, dat was echt zo'n klap. En het lijkt alsof het kabinet eigenlijk sindsdien uh, nog steeds aan het tollen is op de benen. Want... Um, Want ze hadden eigenlijk dat, de steun van het CDA wel ingeboekt. Ja, ik denk dat ze daar toch... En dat worden ook gesuggereerd vaak dat het CDA-fractie in de Eerste Kamer... dat zou hebben, nou, min of meer zou hebben, uh, ook hebben laten doorschemeren. Hè, dat ze niet te veel politieke spelletjes zouden spelen. Ja, allemaal misrekeningen. Buma zet hard in. Het CDA wil uh, dat het anders gaat. Fors anders. force anders dan het kabinetsbeleid. Ja, en vooral fors anders dan wat, het, wat de PvdA wil. Hè. Dat zijn eigenlijk... Allemaal punten die het PvdA heel veel pijn doen. En ook punten waar de VVD natuurlijk stiekem uh, het wel mee eens is. Uh, Namelijk weg met nivellering. Weg met nivellering, weg met de uh, lastenverzwaring. Met name voor in bedrijfsleven hoge inkomens. Uh, en uiteraard uh, het sociaal akkoord. Hè? Die, die, die hervormingen die zijn uitgesteld van de WW en het ontslagrecht. Ja... Als, dat maar zijn ja. dus echt kroonjuwelen van de, van, van de PvdA die uh, in de uitverkoop staan. Ja, nu. en Buma koos vooral uh, uh, uh, Samson als uh, vijand. Uh, ja. als, als aanvalspunt moet ik zeggen. Vijand is ook weer zo zwaar. Maar goed, als, uh, als aanvalspunt. Even een klein hm. stukje van uh, Buma luisteren uit het debat. Ja, irriteer ik me gewoon aan. Want ik ben gewoon een normale vraag gaan maar, stellen. Wacht het even. Ging, nee, nee, ik, nee. nee ik, meneer, meneer, meneer Samson mag nu antwoord geven. En daarna geef ik u gewoon weer het woord, uh, meneer. Ja. Niet zozeer een be specifiek belastingtarief of een... ...kortingssystematiek is voor, voor mijn partij van belang. Maar het doel, gewone gezinnen... ...hardwerkende gezinnen steunen... ...en de ouderen die het op dit moment al zwaar hebben... ...ook ondersteunen. Meneer Buma. Ik blijf erbij, het gaat om werkgelegenheid. En waar ik mij zo aan irriteer... ...is dat, minister, dat heer Samson dan gaat praten over het belastingtarief. Natuurlijk, we hebben het over de druk. De marginale druk van 60%. U vindt dat normaal, u vindt dit reëel... Ik vind dat niet reëel, dus ik wil er gewoon van af. Ik begrijp dat het die kant niet uitgaat. Echt, u zoekt het maar uit. Ja, Nou. Ja, dit is bijna onparlementaire taal. U zoekt het maar uit. Ja. Ja, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, Buma is iemand die al heel erg lang rondloopt in de Tweede Kamer. Die heeft ieder spel alles gespeeld. Dus ik... Kijk, ik, ik, het is wel echt... Ook dat hij zich irriteert aan Samson. Dat geloof ik graag dat er wel meer mensen... Erger heet dat in normaal Nederlands trouwens. Wat het, zeg ik irriteer me aan. Ja, dus... ook, oh ja, ook dat <laughs> nog. Ja. Uh, maar kijk, er zit ook zeker uh, ja, wat ze dan spin noemen. Hè? Het is natuurlijk zo dat Samsung heeft de afgelopen maanden toch een beetje het imago, of eigenlijk al langer, het imago opgebouwd van een, iets van een drammer, een bedwitter, uh, uh, niet erg flexibel. En dat, dat dat idee, hè, dat beeld, dat bevestigt Buma ook heel erg in dit uh, Ja, maar, dit maar Buma, die, die, die, die, die grijpt hem er ook echt ja. op. Hè, die, die, die, die haakt erop. Die, die, die, die, die nagelt hem vast. Ja. Samson leek ook een beetje van slag gisteren. Ja, dit was een ver... fragment van gisteren. Um, um, een beetje aangedaan ook daardoor. Uh, maar ook verrast blijkbaar. Nou, ik denk, kijk, ik denk dat hij eerder wel inzag dat hij uh, ja, toch in het probleem zat op dat moment. Want kijk, de, de, de coalitie probeert uh, de huid te redden, maar iedereen beseft ook wel dat het ook verkeerd kan aflopen. Dat de oppositie en de coalitie er ook mogelijk niet uitkomen en dat het kabinet mogelijk kan vallen. En niemand wil dan de schuld krijgen natuurlijk van dat fiasco. He, niemand wil die vingerafdrukken achterlaten. Op dat, maar eigenlijk zijn er ook niet zo heel veel partijen... die op verkiezingen zitten te wachten, toch? Mocht het nee, maar vallen. goed, we zitten in een situatie... Dat, die eigenlijk geschapen is voor ongelukken. Voor politieke ongelukken. Ik bedoel, er kan van alles misgaan nu. Wat en, bedoel je daarmee? Nou ja, we zitten dus... we zitten dus eigenlijk in een situatie dat er... Het kabinet zeer ongeliefd is. Dat de oppositie zeer hoge eisen stelt. Dat de samenwerking tussen die twee partijen moeizaam is. Die liggen gewoon de standpunten leren erg ver uit uiteen. Ja, dat zijn allemaal ingrediënten die het natuurlijk uh, ja, toch uh, mogelijk maken dat het verkeerd afloopt. Plus een weinig succesvol kabinetsbeleid. Staatsschuld loopt op, uh, ja, werkloosheid is, loopt vaak uh, uh, op, de economie uh, doet het nog steeds slechter dan omringende landen. Precies, dat, en dat, dat, dat voedt ook de onvrede in de samenleving over dit kabinet. Ik bedoel, dat vertelden ze ook wel bij de ChristenUnie, wat toch een hele... Ja, gezagsgetrouwe partijen, zelfs daar ontvangen ze dus mails van, van, van de achterban van: laat het kabinet maar vallen, want dit wordt niks. He, dat beeld, dat, he, eerst was er de consensus van het laatste wat we kunnen gebruiken is nieuwe verkiezingen. En dat lijkt nu een beetje te kantelen van: ja, is dit kabinet nou onderdeel van de oplossing of onderdeel van het probleem? Uh, hoe kijk jij er als, uh, als ingevoerde buitstaander uh, tegenaan, tegen die vraag? Is het kabinet ja. onderdeel van de oplossing of van het probleem op dit moment? Nou ja, je hebt natuurlijk die, die beroemde, <laughs> beroemde van dat Het probleem was altijd van een burgemeester in Bosne Die zei: Vergelijk me niet met onze livé, vergelijk me met het alternatief. Uh, dus dat is nu ook wel een beetje zo. Want als dit kabinet valt, krijgen we dus weer verkiezingen, de zesde uh, verkiezingen in, in elf jaar dan. Uh, we weten niet wat dan. Uh, ja, of het dan makkelijker wordt. Hè. Dan hebben we dus weer een bepaalde verhouding in de Eerste Kamer, een nieuwe verhouding in de Tweede Kamer. Daarna komen er weer verkiezingen voor de Eerste Kamer. Dus ja, het, zal nog steeds, het is natuurlijk nog steeds zo dat uh, ja, het land meer gebaat is bij enige politieke rust. Goed, laten we even, even inzoomen op de, de, de, de, de houding die uh, Diederik Samsom aandam. Uh, de politiek leider van de Partij van de Arbeid.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 En dat waren alle dingen die, uh, die D66 in dit verband belangrijk vindt. En dirk Samson gisteren veegde die van tafel. Wat, wat, wat, wat, wat voor dirk Samson uh, zag en hoorde je hier? Nou ja, ik denk toch... Uh, een Samson die probeert te redden wat er te redden valt... Uh... Kijk, dat kabinet is tot stand gekomen via dat uitruilen... Hè, met die kaartjes, dus ze mochten allemaal kaartjes trekken. Uh, dit is mijn onderwerp. De eerste, kaart, de eerste kaart die de VVD trok was... Uh, het huishoudboekje op orde brengen. De Wouterboskaartjes. Precies, en de eerste kaart die, die Samson trok was... eerlijke inkomensverdeling nivelleren. Dat is, dat is eigenlijk het fundament van deze coalitie. Hè. Dus uh, huishoudboekje op orde... En uh, nivelleren of eerlijk delen. Hè, zoals dat dan in de PvdA taalgebruik heet. Ja, als je dat gaat opgeven. Dan kun je natuurlijk afvragen. Wat is, dan nog, uh, wat is dan nog de reden voor de PvdA om in dit kabinet te zitten? Nivelleren is voor de Partij van de Arbeid de kerk waar ze op dit moment op drijven. Hun regeringsdeelname vervalt. althans het belang daarvan vervalt. Op het moment dat nivelleren niet doorgaat. Nou ja. Dat was de basis, zeg maar het startpunt van deze coalitie. Dat waren die twee kaartjes eigenlijk ze hebben getrokken. Dus als je die uitruil nu op losse schroeven gaat zetten... Ja, dan, dan wordt het wel heel lastig, denk ik. Nou, is dat toevallig wel precies het kaartje waar met name CDA ja. aan zit te trekken? Ja. Het CDA zegt gewoon keihard... luister, als dat nivelleren doorgaat... dan kunnen jullie verdere steun en verdere gesprekken met ons op je buik schrijven. Ja, nee, dat klopt. Dus dat geeft wel aan hoe precair de situatie is. Ja, ja. datzelfde CDA zegt ook, Buma zei dat... Um, die participatiemaatschappij. Waar, ja. waar in de troonrede uh, uh, over gesproken werd. Uh, daarvan zei, um, uh, uh, het, zei hij... Het is weinig meer dan een excuus voor kiele bezuinigingen. Dat zei uh, Roemer? Nee, Buma zei het. Buma, Buma zei Oké. Okay. Ja, ja, misschien... Uh, het, het komt natuurlijk eigenlijk vooral van Balken. Hè, die heeft dat ik, geïntroduceerd. Alhoewel Kok het ook al eens heeft gebruikt. Volgens mij ben iedereen het wel eens gebruikt. Um, ja, Ik moet eerlijk zeggen dat ik toen ik dat hoorde in de troonrede, dat, dat woord viel twee keer. Ik ook zoiets had van, ja, dat lijkt me toch meer een soort gimmick... van, uh, je hebt eigen bezuinigingsbeleid en dan zoek je daar een verhaal bij. Hè, dat, dat, uh... ja, dat is precies wat Buma zegt, maar goed, jij zegt Balken. de Balken heeft de, de, de ideeën van Ed Sioni om omarmd, ja. de Amerikaanse uh, filosoof. Ja. Uh, en dat gaat nou juist over het gemeenschapsdenken. Ja. Dat gaat nou juist van de overheid uh, is niet het eerste wat het om gaat. De gemeenschap is het eerste wat het om gaat. Mm. En met elkaar regel je dingen. En de overheid controleert en, en houdt de boel bij elkaar. Ja, klopt. Ja, nee, en dat beeld heeft uh, Rutte hè, ook wel een beetje geschetst in die lezing die hij heeft gegeven. Die schoollezing. Ja, de ja, dat... hoofdlezing. Ja, heel knap. <laughs> Ik zou het niet kunnen, nee. inderdaad. Uh, en daarin werd inderdaad ook het beeld geschetst van hè, die samenleving doet al meer zelf. Hè. Mensen zorgen al meer voor hun buren, voor hun ouders. En uh, daar hoort ook ja, een kleinere overheid bij. Bovendien kan het niet anders wat we moeten bezuinigen. Maar hoe geloofwaardig is het dan dat de huidige politiek leider... Uh, één generatie na Jan-Peter Balkende zegt... Uh, dit is gewoon kille bezuiniging en een excuus daarvoor? Uh, ja, ik denk wel ja, ik denk dat het toch ook is omdat het een beetje uit de lucht kwam vallen uh, die term uh, we, we hebben Rutte en Samson daar nog niet zo heel vaak over gehoord natuurlijk het afgelopen jaar en uh, dus ik kan me er wel iets bij voorstellen dat, dat, dat hij daar twijfels over heeft van over hoe, uh, hoe uh, dat het misschien is ook wat opportunistische trekjes heeft om die term nu te introduceren ja um. Is het überhaupt een kabinet van, met visies? Ja, dat is natuurlijk ook kort na die formatie al gevraagd. En Samson. toen gaf hij ook toe... ja, er ja, is eigenlijk geen visie. Er zijn gewoon problemen, we gaan problemen oplossen. Hè. Toch meer een soort managers-achtige insteek... van wij gaan problemen oplossen... Uh, die, en, die al heel en de problemen zijn verdeeld. Dit is ja, een probleem dat de VVD-minister oplost. Ja. Dit is een probleem dat de Partij van de Arbeid-minister ja. oplost. Prettige wedstrijd. Precies, ja, dat heeft Jan Pronk bijvoorbeeld hè, toen hij volgens mij uit de Partij van Arbeidstappen zei: dit, dit is geen politiek, dit is management. Uh, hè, dus uh, ja, en het is natuurlijk vooral een probleem als je dan blijkt dat je die problemen niet echt kunt oplossen op dit moment. Hè. Dat het toch uh, ja, een stagnatie is. Een Politieke surplus eigenlijk. Hè? Iedereen roept wel, we willen bewegen, we willen constructief zijn. Maar ondertussen staat iedereen stil, nog steeds. Er gebeurt eigenlijk heel weinig. Dus, nou kan, nou kan dat op zich heel goed uitpakken. Kijk naar België. In België wordt al twintig uh, jaar, van trouwens, god weet hoe lang niet geregeerd. Uh, en dat schijnt heel goed te zijn voor de economie daar. Ja, dat zeggen ze. Dat, dat, zeggen ze, dat, dat Kabinet Rutte zegt, dan, ja, maar dat is op de korte termijn. Maar inderdaad, ik ben het wel een beetje eens. Dat is wel een beeld wat ook in Nederland langzaam opkomt. Ja, misschien is het helemaal niet zo erg als we even geen regering hebben. Nee. Hè? Uh, dan kunnen ze ook geen kwaad doen. Dus dat is allemaal heel uh, ja, onheilspellend toch, denk ik. Ook dit soort uh, gedachten uh, over België als uh, lonkend perspectief. Belgische toestand als lonkend ja. perspectief. Ja. Nou ja, die krachteloosheid. Is, uh, een krachtloos kabinet is voor ons wel een nieuw fenomeen in verhouding. Een recent fenomeen. Um, ja, er is natuurlijk heel veel geklaard over dat laatste kabinet Balkenende. Hè, maar ook als soort, Daar begon het een uh, beetje ja, te ja. schuiven. Rutte 1 was natuurlijk wel een, een kabinet, ook in de problemen. Hij hebben prompt de rit niet uitgezeten, nee, het middelskabinet. Klopt. Al hadden die, die wel nog veel, ik heb er wel nog eens die waren veel populairder op het moment dat het kabinet viel. Hè. Dat was nog rel relatief veel steun Ook vooral vanuit die partijen VVD, PVV's. CDA minder dan, maar die twee waren nog redelijk uh, positief. Want nu denkt 82% ja. dat dit kabinet de crisis verergert. Dat is toch echt ja. om je rot te schrikken. Ja, dat is natuurlijk dramatisch. En, en vooral voor een kabinet dat dus afhankelijk is van breed draagvlak. Want dat was een beetje de strategie. We sluiten al die akkoorden hè? Met, met de polder, met Greenpeace, met iedereen. Dat, dat suggereert dan van de, de maatschappij staat erachter, nu de politiek nog. Hè? Dus die kan eigenlijk die oppositie... Op zich, op zich een hele slimme patiër. Slimme gedachte, maar alleen ja, als je dan peiling hebt waar 82% van de samenleving... Hè? want die die, die polder, die vertegenwoordigen natuurlijk niet, niet de samenleving. Het zijn natuurlijk ook maar deelbelangen uiteindelijk. En als dan ja, dit soort peilingen komen... Ja, dan, dan, dan, dan maakt het niet veel aantrekkelijker voor oppositiepartijen... om dat nu ze, uh, volmondig te gaan steunen. Maar ook omdat daar constant weer dingen veranderen. Nu net weer uh, hoorden we op het nieuws... Uh, dat de vakbeweging uh, niet onwelwillend staat tegenover her hernieuwde onderhandeling over het sociaal akkoord. Uh, nou goed, dan moet je afvragen wat die opmerking waard is. Maar goed, ook dat is dus blijkbaar weer niet in beton gegoten. Ook dat is blijkbaar een afspraak die weer voor herziening uh, uh, vatbaar is. Nou, ik, ik, ik toevallig gehoorde dat ik dat van een vakbondsman die dan, uh, dan of, die ook in Den Haag ontliep van... Uh, we willen best praten om te vertellen dat we willen houden wat we hebben. Hè, wat we hebben afgesproken. Dus de vraag, ik vraag me af hè, dat, uh, hoe groot die mogelijkheden zijn... Maar ja, die polder uh, ja, is inderdaad toch wel ook een beetje onpeilbaar... Uh, wat daar nou ja. precies uh, uh, speelt. Maar kijk, Samson heeft duidelijk aangegeven... die ruimte is heel beperkt. Heel, vooral op de BW- ontslagrecht Rutte heeft dat ook gezegd. Dus dat, dat geeft wel aan dat zij er heel veel weinig vertrouwen in hebben... dat ze dat ja. uh, kunnen Cruciaal versnellen. Cruciaal is eigenlijk, want de, de focus van de journalistiek... gaat ook heel sterk richting de partij vandaar. Maar daar, daar zit wel de spanning in de coalitie. Dat is het potentiële afhaakgevaar. Denk ja. ik, hè? ik denk dat toch wat de meeste partijen. Kijk, de SP doet eigenlijk niet mee. Die mogen ook niet aanschuiven volgende week. Uh, die hebben ook een motie van wantrouwen ingediend. Hè. Die willen gewoon dat het kabinet opstapt. Dus dan heb je eigenlijk links weinig alternatieven. Dus de alternatieven komen met name van rechts. Hè, dus alles wat het kabinet nu gaat toegeven zal toch stapjes naar rechts zijn. En voor de PvdA dus heel pijnlijk. Nou, de Partij van de Arbeid had natuurlijk stiekem gehoopt dat de, partij, de SP toch wel tegen mee zou doen in die gesprekken. Ja, als ze daar echt op gehoopt hebben, weet ik niet. Maar SP wil wel wat mogelijk wat steunen. In de Eerste Kamer, bijvoorbeeld dat ontslagrecht... vinden ze eigenlijk wel redelijk goed... Maar uh, ja, daar koop je niet zoveel voor... maar ze op allerlei andere terreinen zo ver van het kabinet afstaan. Ja. Dat je, uh, nou ja, goed, cruciaal is natuurlijk de, de, de, de, de stap gisteren... waar je net wat je net, waar je net refereerde. De stap gisteren van Roemer om de motie van wantrouwen van de PVV te steunen. Vandaag zei Emel Roemer daar dit over. Ik heb het ook straks in mijn stemverklaring gezegd... dat ik het moment van stemmen erg ongelukkig vind. Omdat ik ook uit... Uh, Dezelfde mening als u hebt dat een beter moment was geweest op het eind van het debat. De Kamermeerderheid heeft ons ertoe gedwongen om erover te stemmen. En als u me nu vraagt van hoe gaan we er nu in staan. Hij is in stemming gebracht. Hij is verworpen. Het meest makkelijk is we gaan over tot de orde van de dag. En kunt u van ons de komende tijd gewoon nog dezelfde constructieve SP verwachten als anders? Wel degelijk. Ja, werkt het ook zo? Ja, kijk, ik denk eerlijk gezegd dat... Uh... De SP stond voor een hele moeilijke uh, afweging. Kijk, zei de conventionele wijze in Den Haag is dat dat een blunder was om die motie te steunen. Maar je zou ook kunnen zeggen, kijk die achterban van de SP, daarvoor is dat, dit kabinet echt radioactief. Die willen er echt helemaal niks van weten. Dus als nu het nieuws was dan geweest, alleen het PVV steunt motie van wantrouwen tegen het kabinet. Dat was dan het nieuws geweest. Dat SP dus blijkbaar niet. Dus hadden ze dat moeten uitleggen. Ja, het was in de eerste termijn. In het algemeen kiest een politicus dan voor, ja, voor de keuze... Waar ze, waarbij het minst uitgelegd hoeft te worden. Maar goed, het gevolg is wel dat zij voor het kabinet... geen gesprekspartner meer zijn. Nee, maar ik denk dat Roemer uh, heeft natuurlijk een tijd lang geprobeerd... om inderdaad uh, ja, dat toch... Uh, ja, hè, te worden in Den Haag om mee te denken, om mee te doen. Nou, dat is hem niet heel goed bekomen tijdens die laatste campagne. En ik denk dat ze nu met dit kabinet ook heel weinig mogelijkheden zien om echt uh, tot zaken te komen. Dus daar maar, daarom maar een gestrekt been en maar zien waar het schip stond. Ja, ze hebben volgens mij ook, Roemer heeft gewoon aangegeven dat ze nieuwe verkiezingen willen. Ja. <lacht> ja. ja, goed, er zijn twee partijen geloof ik in de Kamer die dat willen: PVV en SP. En, en die, het het altijd, niet... die het eerlijk zeggen, ja. ja, het, uh, ja. ja. Ik weet niet of er misschien zijn er wel meer partijen... Hoor, die dat uh, niet zo'n uh, zo verschrikkelijke gedachte vinden. Maar die zullen dat zeker niet hard nee, op gaan nee. zeggen. Goed. We gaan uh, even muziek draaien, als je het goed vindt. Frank ja. Hendricks is uh, te gast hier. Um, politiek redacteur bij het Algemeen Dagblad en Parool. Uh, je hebt muziek meegenomen, Frank. Wat heb je meegenomen? Uh, ja, Lady Lynn, I don't want wanna dance. En dat, uh, ja, dat geeft wel een beetje de sfeer op het of aan. Hè? Niemand uh, wil vooralsnog. Er is een soort paringsdans, maar... Ze uh, draaien maar heen, maar niemand ja, vraagt nee, dat een dat ander dat dan ik, dans. Nee. Goed, we gaan naar luisteren. Lady Lin. I love your personality. But I don't want her love on show. Sometimes I think it's insanity.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 Even though I feel your music Baby that is that I don't wanna dance Dance with you baby no more I never do something to hurt you though only superstition But baby I won't look back Even though I feel your music Luna, Frank Dumas. Met de gasten Frank Hendricks, politiek eh, journalist. Frank, eh, je had het net over, eh, over een dans. Want I don't want to dance is in feite wat er nu gebeurt. Hè. Er lopen allerlei ja. eh, eh, eh, partijen rond het kabinet heen te dansen. En eigenlijk zou je denken, als het dan zo'n paringsdans is, dan proberen mensen zichzelf tot te verkopen die oppositiepartijen, de, de, de constructieven, zullen we maar even zeggen... Um, die vallen toch vooral aan? Nou ja, zo zien ze dat zelf niet. Ze vinden zichzelf natuurlijk heel erg constructief. Ze hebben allerlei plannen, ze hebben een tegenbegroting gemaakt. Ja, ze vinden alleen dat het kabinet nu gewoon eens dus moet kiezen... van welke kant willen ze op, wat zijn ze van plan? En uh, ja, dus het is maar vanuit welk perspectief je dat bekijkt. Ik denk dat het kabinet vindt natuurlijk dat die eisen veel te hoog zijn... Ja. De oppositie stelt dat. Ja, goed. we hebben vier tegenbegrotingen inderdaad. In totaal CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie. Ja. Um, CDA gaat het verst, denk ik. Qua ingrijpen totaal anders. D66 zit toch wat meer op de kabinetslijn. Ja, het sociaal akkoord willen zij, toe, daar willen zij nog verder gaan dan het CDA. Ze willen dat ontslagrecht aanscherpen, dus versnellen Versneld. en aanscherpen. Ja. Ja. En dat het CDA heeft gezegd, oké, okay, die afspraken die jullie hebben gemaakt... Die zijn, dat zijn niet onze afspraken, maar als die eerder kunnen worden ingevoerd... dan accepteren we ze. Dus in die zin gaat d sessie nog verder. Maar even ervan uitgaande, wat we net zeiden... dat de spanning bij de Partij van de Arbeid ligt. CDA uh, tegenbegroting is voor de Partij van de Arbeid in groot lijn onacceptabel, denk ik. Hè? De essentie daarvan. Ja. ja, ik denk dat het CDA of het PvdA ook niet echt geloof dat er een deal te maken is met het CDA. Dus nee. dat het van de andere partijen moet komen uiteindelijk. Want dat zal in hun ogen een verrechtsing van beleid betekenen... Ja. en met name die zij verleering willen... is belangrijk. Ja, ik denk dat zij Goed. liever dan... Ja, met Even grote lijnen. D66, uh, uh, acceptabel? In grote lijnen, tegen begroting, op hoofdlijnen voor de Partij van de Arbeid? Nou ja, zonder het CDA uh, moet je met D66 een zee. Zonder CDA moet je met D66 GroenLinks of D66 ChristenUnie. Dat weet uh, Met D66 moet je nog een. D66, D66 en GroenLinks moet je dan beide doen. Of D66 ChristenUnie, Groen, uh, ChristenUnie SGP. Dat zijn dan eigenlijk de voor, voor de hand liggende combinaties. Ja. Maar op zich, tegen begroting D66, zitten niet enorme hiccups op die onafhankelijkheid. Nou ja, dat sociaal akkoord. Dat is natuurlijk toch. Dat wil, D66 gaat dus nog verder met het sociaal akkoord. Uh, die willen nog meer uh, aanpassing van het sociaal akkoord. Ja. Dus die willen gewoon van dat hele polderakkoord af. Ja, dat, dat is natuurlijk voor, voor, voor, uh, voor de P van PvdA natuurlijk een nachtmerrie. Ja, GroenLinks, uh, acceptabel tegen begroting in grote lijnen? Uh, nee, uh, dat is natuurlijk een bijkomend probleem. Hè, want... Kijk, uh, al wat we over hadden, hè, al die thema's zijn PvdA. Thema's die niet op de tocht staan, zou je zeggen, van de partijen die dan uh, minder willen bezuinigen dan 6 miljard, dat past meer in het straatje, misschien van de PvdA. Maar ook dat wijst de PvdA af. Uh, meer bezuinigen dan, of minder bezuinigen dan 6 miljard. En dat komt natuurlijk ook omdat de minister van Financiën uh, Dijsselbloem van PvdA Huizen is. Uh, ook nog iemand die in Europa. Een belangrijke rol, rol vervult. Dus ze kunnen ook niet met die 6 miljard gaan uh, Maar er begint er wel een, een soort prisoners dilemma ja, af te tekenen. Precies, omdat het. Uh, het CDA uh, is onacceptabel voor de partij. Nou, we hebben het even in grote lijnen denken. Dat was hoogstwaarschijnlijk. Het, alles kan natuurlijk weer veranderen. Maar ja, op van ja. wat er nu ligt. Stand, ja. stand van nu. Uh, samenwerken met N D66 en GroenLinks en of ChristenUnie... betekent een versterking van de linkerflank. En dat is voor de VVD weer een hekelpunt. Met D66... Ja, uh, ja. ja is, maar ja. D66 op zich is nooit voldoende. Dus er moet of GroenLinks ja, steun, of Christus ja, Unie steun bij. Ja, precies. En dus ja, van de linkse vang. Maar eigenlijk, die, die, die, die, die, die eisen van GroenLinks zijn dus eigenlijk helemaal niet bezuinig Helemaal niet extra bezuinig Nou ja, dat is voor de VVD natuurlijk onmogelijk. En voor, en voor de PvdA ook. En bovendien ja, wil D66 een enorme vergroening van het belastingstelsel. Wat eigenlijk ook door iedereen uh, als onrealistisch wordt gezien. Ja, dus... Dus GroenLinks is moeilijk, CDA is moeilijk, alles is moeilijk op dit moment. Waar staan we, Frank? Ja, we staan stil. We staan echt stil. En. Uh, het is nou, ik denk dat het een goed punt wat jij maakt van het prisoners dilemma: iedereen vanuit zijn eigen standpunt bezien handelt iedereen logisch. En door, daardoor lijken we collectief uh, eigenlijk de verkeerde kant op te gaan. Dus dat is. Uh, al die oppositiepartijen, al hun eisen zijn eigenlijk van hun vanuit hun perspectief bezien, voorkomen logisch. Nou ja, daarom vroeg ik jou naar de plaats. Je zou toch verwachten dat in deze fase van een dans... Uh, mensen zich mooi maken. En zeggen, oké, okay, ik ben het niet helemaal met je eens... maar luister eens, dit is wat ik je te bieden heb. En als jij dan een beetje dat doet, dan komen we eruit. En je hoort eigenlijk alleen maar partijen... die bij wijze van spreken hun verkiezingsprogramma... nog een keer opgeschreven hebben. Uh, ja goed, dat zijn natuurlijk ook wel, moet je natuurlijk zeggen, dat zijn het begin van onderhandelingen mogelijk dan, hè? dus het zijn natuurlijk uh, openingszetten, maar het is natuurlijk wel zo dat dit kabinet is zo ongeliefd, hè? Dat, iemand zei dat vandaag ook eigenlijk wil niemand zich met dit kabinet associëren. Dus die kabinetten die dit, of de, de partijen die dit kabinet overeind gaan houden... die moeten ook een scalp hebben. Die moeten ook iets kunnen laten zien aan hun achterban. Want dit is de reden waarom we dit gedaan hebben. Hè? Bijvoorbeeld GroenLinks, de gemeenteraadsverkiezingen komen aan. GroenLinks dreigt natuurlijk een enorme nederlaag te leiden. Dus die, die gaan natuurlijk dit, kabinet, dit zeer onpopulaire kabinet niet steunen. zonder dat ze daar iets fors voor terugkrijgen. Je hebt nog een koendoeschijntje... Eh, ja. wat toch steeds ja. gevoelig in de partijen in de achterzak zitten. Ja, dus die Ook uitspraak hè, van negeren is decimeren. Dat, uh, daar zijn heel veel partijen bang voor, natuurlijk. Ja. Rutte. Mark Rutte, alle ogen waren met name vandaag gericht op Mark Rutte. Gisteren uh, natuurlijk niet aanwezig, want uh, Rutte luisterde vooral nou. vandaag. Moest hij wel uh, uh, met iets komen. Hoe heeft hij het gedaan? Ja, ik moet zeggen, ik heb hem laatst nog geïnterviewd, hè, vorige week. En als je daar vandaan komt, heb je al toch iets dat je zelf tekortgeschoten bent. Dat je niet echt hebt gehoord wat je wilde. Hoor. Dat je niet echt antwoord hebt gegeven op je vragen. En in die zin was het voor mij wel uh, zeker een genoegdoening dat al die oppositieleden eigenlijk hetzelfde, uh, al die oppositieleiders hetzelfde meemaakten. Ja, bij Rutte is het toch alsof je water aan het gieten bent over de rug van een eentje. Het, het, het, het glijdt ervan af. En, uh, ja, de, de oppositieleiders he, kregen ook geen vat op hem. En het is gewoon iemand die... Uh, ja, toch wel ja, een heel vaardig politicus. Ik bedoel, dat, hey, los van wat je er inhoudelijk van vindt... maar dit is toch een man die uh, dit soort debatten uh, ja, heel goed uh, volbrengt. En... Uh, ja is dus wel eens gezegd van uh, politiek is voor 80% optiek en akoestiek. Ja, op dat terrein zit het bij Rutte eigenlijk wel goed, zou je het zeggen. Is optiek en akoestiek? Ja, dat is, Van Acht heeft dat wel eens gezegd. Politiek is voor 80% optiek en akoestiek. Wat bedoelt hij daar precies? Nou ja, dus is meer uiterlijk en uh, verhaal. Akoestiek is, uh, is, is hoe tegen de wanden aan gaat? Ja, het is meer van uh, hoe je het brengt. En, uh, dus hoe, je presentatie eigenlijk. Okay. Uh, ja. Dat is zo'n muziek ja, nou ja, optiek is hoe je, hoe je het brengt en akoestiek is het verhaal dat je daarbij. Zo kan zeggen dat dat bij Rutte wel goed is, maar ja. Uh, uh, hij heeft het dus twee, twee dagen lang eigenlijk uh, stand gehouden. Geen fout gemaakt. Eigenlijk ook uh, heel galant gebleven. En dat was ook een beetje zijn opdracht. Hè, zorgen dat de relaties niet verder verslechteren. Zonder heel veel prijs te geven. Dat is gelukt. Maar ja, nu uh, kan Dijsselbloem natuurlijk uh, uiteindelijk uh, proberen om een akkoord uh, te bereiken. Er was vanavond een heel grappig moment. Uh, waarop uh, Rutte en, en wij hebben het helaas niet. Maar uh, ik, ik zat te luisteren met de koptelefoon op. En in de laatste fase van het uh, van, van de, uh, debat... hoor je Rutte, wiens microfoon nog open staat, hoor je waarschijnlijk tegen Dijsselbloem zeggen... aardig blijven. <laughs> oh, dat heb ik niet gehoord. Dat is ja. heel grappig. Ja. Ja, dat is ja. de hele tactiek van ja, Rutte. Dat geweest. heeft hij ook volgehouden. Ja. Heeft hij wel even een klein fragmentje ja. van Rutte. Maar het zou een fantastisch gebaar naar de ZZP'ers zijn... als u nu zegt... ik haal het alleen bij jullie schijnconstructies... en ik haal het niet als een soort generieke korting. Maar dan moeten we het eens worden over de dekking, voorzitter. Daar kunnen we dan over praten. Onderhandelen. <laughs> Onderhandelen, ook nog. Maar daarmee wil nou, ik... Nu moet u ja zeggen, hè? Ja. Want ik moet ja zeggen op ja. praten. <laughs> Zeker. Maar... maar voorzitter, die gezamenlijke ambitie is er. Ik voel die uitgestoken hand. Wij gaan er naar zoeken. Maar dan ook de verantwoordelijkheid bij de heer tot om mee te helpen naar dekking te zoeken. En daarom zeg ik, laten we dan niet naar buiten zeggen dat het nu helemaal geregeld is. Maar dat er de vergaande intentie is van veel partijen in deze Kamer om het te regelen. Dat lijkt me dan ook het verre verhaal naar de buitenwachter. Nou, hier hoor je nou twee partijen die om elkaar heen dansen, toch? Die liefde toen tegen elkaar. Ja, wat hoor je nou precies eigenlijk? Hè? Ik bedoel, uh... Je hoort Rutte ik zeggen inhoudelijk. Nee, nee, maar we gaan ja, bereidheid er is. We zijn overal voor open. En, en uh, Perchtelt, die verzuchtte ook wel uh, op een gegeven moment. Toen was het, buiten, uh, hè, toen was het debat even geschorst. Ja, hij zegt overal ja op. Maar zonder dat je een keer nee hoort. weet je eigenlijk niet wat dat ja waard is. Hè? Als, je, als, je niet, als je niet ook eens een keer zegt van nee, dit niet. Als je voortdurend zegt ja, is goed, kunnen we over praten. Ja, kunnen we over praten. Ja, dan kunnen we over spreken. Ja. Uh, ja, dan, kun je, dan vraag je natuurlijk af wat is dat nou precies waard? Wat wil hij nou ook daadwerkelijk dan uh, uitleggen? Onderhandelen. Ja, ja, waarop inderdaad de Kamer zei tegen hem: van luister, met wie wil jij nou? Dat is een hele reële vraag ook. Met wie wil dit kabinet nu verder? Wat is nou de gedachte van het kabinet? Uh, gaan we nu op, gaan ze nu op op uh, dossiers meerderheden creëren? Uh, of gaan ze toch een partij, uh, nou ja, met een soort gedoogsteunconstructie betrekken? Nou, wat ik toch begrijp uit Kodisch Kring... is dat ze toch van dossier naar dossier uh, gaan. Dat het. Uh, ja, het wordt echt hè, uh, improviseren, uh, dealen, uh, toegeven... bepaalde bezuinigingen zullen verdwijnen. Het zal maar wat rommelig betekent dat Frank, voor de besluitvaardigheid in dit kabinet? Ja, het wordt er niet mooier op, het wordt er niet fraaier op. Maar uh, terug naar die eerste wet van politiek overleven. Het wordt dus een heel rommelig geheel. Uh, maar veel alternatieven zijn niet. Kijk, zo'n grote deal die, die, die lijkt toch zeer onwaarschijnlijk op dit moment. Uh, en... Uh, ja Het punt is natuurlijk, in de Tweede Kamer hebben ze gewoon die meerderheid. Daar, daar kunnen ze gewoon eigenlijk doorgaan... en dan komt het uiteindelijk in de Eerste Kamer... Dat is eigenlijk die bende van 40 die daar zitten, die 40 uh, senatoren van de oppositie, die uh, moeten ze toch gedeeltelijk dan zover zien te krijgen om te steunen. En het is natuurlijk gewoon de vraag van hoe hard gaan ze daar uh, het spel spelen? Ja, dat dat weet dit, niemand. Niemand heeft het eigenlijk nog ooit meegemaakt ook. Omdat de Eerste Kamer ook de Chambre de Reflexion is. De, de, de, de heren, dames en heren, vaak ook leraren die met een brede maatschappelijke visie rustig eens even het het aankomend beleid gaan ja. reflecteren. Dat is wat de Eerste Kamer is. Niet een politiek ja. uh, haantjesgezelschap. Uh, nou, we hebben natuurlijk wel wat nachten gehad... ook al hè, in de Eerste Kamer. dus het is van niet. En wiegel. Af, nou, van Wiegel, nou, van Fontijn, meen ik toch ook. Ja. Uh, dus het gebeurt wel vaker dat het daar spaakloopt. loopt. Uh, maar we hebben eigenlijk nog niet de situatie gehad... dat een kabinet... Uh, wel een meerderheid in de Tweede Kamer heeft... maar geen, uh, helemaal geen meerderheid in de Eerste Kamer. Of zo'n kleine minderheid in de Eerste Kamer. Want het vorige kabinet had natuurlijk ook een minderheid... maar ze hadden toen de SGP wat toch... Uh, ja een vrij constructieve partij was op dat moment. Nou, we gaan het allemaal afwachten ja, zeker. waarheen dit, ja. dit schip gaat leiden. Frank Hendrik, hartelijk dank. politiek redacteur bij het Algemeen Dagblad en bij het Parool. Je hebt vanmorgen weer een paar leuke stukken te schrijven. Waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja, we hebben genoeg te doen. Ja. Je hebt een leuk vak. Ja, zeker. Dank. En een tweede uur van k willen we graag praten... over de oplossingsrichting die u in gedachten heeft. Help ons uit de crisis door te bellen. 0800-1121.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 De enige mensen die de moeite waard zijn, zijn de mensen die wanneer ze onrecht zien... met hun vuist op tafel slaan en zeggen, ik verdomme het. Wanneer ze risico's lopen tenminste. Ja, dat heb je in de oorlog gezien. Die mensen die toen in het verzet zaten, zitten nu allemaal in het oud strijderslegion Nou, dat hoeft voor mij niet. Ik heb het niet over soldatenmoed. Ik heb het over die boer die zich dood liet slaan... omdat hij niet wilde zeggen waar zijn onderdakers zaten. Moed zegt me niet zoveel. Hè? Dat kan iedereen wel zeggen. Maar misschien was de boer ook wel rechts. Misschien zijn mensen die moedig zijn meestal rechts. Maar dat heb je toch zeker niet gezegd? Je hebt toch zeker niet gezegd dat moedige mensen rechts zijn? Nou, waarom niet? Dat lijkt een uitstekend standpunt tegenover Tjitzke te Omdat moedige mensen links zijn. Vind je mij dan soms ook rechts? Ik ben een linksmens en ik ben... Moedig ook. Maarten, ben ik dan soms rechts? Daar heb ik het niet over. Maar daar heb ik het over. Ik heb het over moed. Of het links of rechts is, kan me geen mythe schelen. Moed, daar heb ik het over. En volgens jou zijn moedige mensen dus rechts? Moedige mensen zijn anarchist. En anarchisten zijn volgens links rechts. <laughs> volgens welke linkse mensen dan? Volgens communisten. Ja, maar die zijn rechts. En Tjitske dan? Tjitske is ook rechts. Maar ze vindt zichzelf links en daar gaat het om. Daar heb je toch zeker niets mee te maken? Links is toch zeker wat jij links vindt? En waarom is dat dan niet rechts? Oh, nou, dan hoef je niet zo demonstratief bij adem te halen. Omdat je met jou nooit praten kunt. Ik een anekdote. En mag ik daar dan niet op reageren? Mag ik niet reageren als zo'n stom kind zegt dat Bukowski rechts is? Mag ik daar dan niet op reageren als iemand zulke stommiteiten uitkraamt? Als jij er dan nog gelijk geeft ook? Tuurlijk heeft ze geen gelijk. Of waarschijnlijk heeft ze daarin gelijk. Interesseert me alleen niet. Heeft ze daarin gelijk? Je gaat toch niet zelf ook nog zeggen dat Bukowski rechts is. Dat ga je toch niet zeggen? Maar ook niet? Omdat Bukowski links is. Omdat het een held is. En helden zijn links. In het verzet zaten ook veel rechtse mensen. Gereformeerden. Er zaten enorm veel gereformeerden in het verzet. En die zijn meestal rechts. Maar je wil Bukowski toch niet met het verzet vergelijken? Je wil hem toch niet vergelijken met die mensen die deden wat de koningin van hun vroeg? Terwijl ze zelf met al die hoge van de regering naar Engeland was gevlucht... Dan wil je toch niet beweren dat Bukowski met zulke mensen is te vergelijken? Tuurlijk wil ik hem daarmee vergelijken. Als ze zich tenminste verzetten, omdat ze het verdonden. Waarom zou ik hem dan niet met ze vergelijken? Met wie kun je hem anders vergelijken? Met niemand hoor je me met niemand. Iemand als Bukowski hoor je niet te vergelijken. Het is belachelijk om iemand als Bukowski met een ander te vergelijken. Dat doe je niet. Wie beslist dat? Ik, dat beslis ik. En niemand anders. Of is dat soms niet genoeg? Kom toch hier zitten? Ik heb vier plaatsen nodig. Ja, die zijn er toch. Jullie kennen Cassis? Ik niet. Dit is Kroos. Kroos. Koe Cassis. Hoort die ook bij jou? Voor uh, een derde. <lacht> Lichter aan welk derde, Het hoofd en de rechterarm. Ja, je niet op je kop laten zitten, hè? Ik wist dat jij hier ook zou komen? Nou, je weet toch zeker dat ik ook historicus ben? Maar op het museum wordt toch geen onderzoek gedaan? Oh, mijn proefschrift dan. Maar daarvoor kom ik niet, hoor. Ik ben hier vooral voor de Boerenhuisclub. Voor de Boerenhuisclub is het van belang dat we straks een vinger in de pap krijgen. Dat is toch... Daar, daar heb ik nog niet aan gedacht. Nee, dat zal wel. Heb je je verhaal over de wanden van het Boerenhuis al doorgelezen? Dat heb ik doorgelezen. Publiceren toch zeker? Nee, zo kan dat niet. Ik zal het eerst moeten herschrijven voor Nederlandse lezers. Is dat nou echt nodig? Ja, dat is nodig. En ja, hoeveel tijd kost je dat? Half jaar? Ik, ik kan niet overzien. De vergadering is geopend. Mijn naam is Balk. Men heeft mij gevraagd om deze middag voor te zitten... De agenda bevat drie punten. Punt 1, een uiteenzetting over het doel van de stichting. Punt 2, gelegenheid om vragen te stellen. Punt 3, verkiezing van een bestuur. Punt 1, het geld dat tot nu toe door ZWO werd toegewezen voor wetenschappelijk onderzoek... zal voortaan worden verdeeld door een aantal stichtingen... waarvan de stichting voor historisch onderzoek er één is... Iedereen die historisch onderzoek doet, kan zich aanmelden als lid... en als zodanig invloed uitoefenen op de verdeling. De leden dirigeren hun bevoegdheid aan het bestuur. Het bestuur laat zich voorlichten door de leden, maar beslist autonoom. Omdat er naar te verwachten valt een paar honderd leden zullen zijn... heeft het voorlopig bestuur gekozen voor een getrapt systeem... en besloten een tiental werkgemeenschappen in het leven te roepen... Eén daarvan is die voor dorps- en streekgeschiedenis, volkscultuur en aardrijkskundige geschiedenis waarvoor u zich hebt aangemeld. Het doel van deze middag is dat u uit uw midden het bestuur van deze werkgemeenschap kiest. De taak van dat bestuur zal zijn om met de besturen van de andere werkgemeenschappen het bestuur van de stichting te kiezen en vervolgens het stichtingbestuur te adviseren over subsidieaanvragen op uw terrein. Heeft iemand daar nog een vraag over? Meneer Heerba, Dank u wel, voorzitter. Het is mij opgevallen dat er precies tien werkgemeenschappen zijn voorzien... en niet negen of elf. Kunt u ons nog wat nader informeren over de overwegingen... die daaraan ten grondslag hebben gelegen? Uh, wij hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met verschillende specialisaties. Het had er ook negen of elf kunnen zijn, of zelfs acht of twaalf. Uh, dank u. Ja. U uh, wordt het onderzoek dat tot nu toe aan de universiteiten. Hoe is uw naam? Uh, Groeneveld. Wordt het onderzoek dat tot nu toe aan de universiteit, <tie> aan de universiteit werd verricht... nu voortaan ook door de Stichting gefinancierd? Alleen het onderzoek dat tot nu toe door ZWO werd gefinancierd. E? Mijn vraag sluit aan bij de vorige. Bestaat er enige relatie tussen deze reorganisatie van de subsidiering door ZWO... en de reorganisatie van het wetenschappelijk onderzoek? Geen enkele. U. E? Redveld, welke motieven heeft u gehad... Om volks cultuur en aarkskundige geschiedenis bij onze werkgemeenschap onder te brengen. En niet naar de Stichting voor Anthropologie en de Stichting voor Geografie te verwijzen. Omdat het naar de mening van het voorlopig bestuur historische disciplines zijn. Ja, u. Hij voelde zich door dat antwoord van Balk in een richting gedreven, waarvoor hij zelf, uit een ingeboren neiging, keuzes zo lang mogelijk uit te stellen, nog niet gekozen had dat hij de consequenties daarvan niet kon overzien... maakte hem onzeker. Als dat mogelijk was geweest... had hij op dat ogenblik liefste vergadering... ongemerkt verlaten om al nooit weer terug te keren. Wij zijn lid geworden van deze werkgemeenschap... Uh, mijn naam is Van Arkel. Wij zijn lid geworden van deze werkgemeenschap... omdat we belangstelling hebben voor dorps- en streekgeschiedenis. Maar juist op dat gebied zijn ook heel veel amateurs... en vaak heel veel dienstelijk actief... die geen academische opleiding hebben gehad. Kunnen die ook lid worden? Dat staat ter beslissing van het bestuur van de werkgemeenschap. Maar in principe is voor onderzoek een opleiding nodig... en onder opleiding versta ik uiteraard een academische opleiding. Ja? Nog iemand? Dan ga ik nu over tot punt 3 van de agenda, de bestuursverkiezing. Daarvoor zijn tot nu toe vier mensen kandidaat gesteld... namens de Universiteit de Vreule van Eisinga... door het Limburgs Historisch Instituut, de heer De Regoe... Door het kabinet van het Patriciat, de heer E. Schot en namens de archieven, dokter G. Herma. Volgens de statuten moet een bestuur uit vijf tot zeven leden bestaan en moet dus nog minste één persoon aan deze lijst worden toegevoegd. Ja, voorzitter. Mijn naam is Goslinga. <Klacht> het is mij opgevallen dat er onder de kandidaat geen adreskundige historici zijn. Ik wil mezelf natuurlijk niet aanbieden, maar als niemand anders zich beschikbaar stelt, dan, dan wil ik daar wat doen. Al zou ik het uiteraard met genoegen aan een ander overlaten, want ik zit heus niet om werk verlegen. Zijn er vijf mensen die de kandidatuur van professor Gosling gaan willen steunen? Dan voeg ik u toe aan de lijst. Voorzitter, meneer kassies. Ik stel vast dat er ook nog niemand voor volkscultuur kandidaat is gesteld. En dat zou ik toch wel bijzonder betreuren als vanuit die hoek niemand in het bestuur zou zitten. Te meer omdat wij een hele goeie hebben. Hij zit hier naast mij. Dat is heer Koning. De heer Koning kent duizenden mensen in het hele land. Allemaal mensen die zijn uitgezocht... op hun belangstelling voor dorps- en streekcultuur. wil maar zeggen... de heer Koning mag in dit bestuur niet ontbreken. Zijn er mensen die het voorstel van de heer Cassis ondersteunen? Vier... Nog één. Dan ondersteun ik zelf het voorstel. Als er geen tegenkandidaten zijn, stel ik de vergadering voor om deze zes te benoemen. Proficiat, hè? Nou. Uh, ach wat? Het is toch zeker prachtig voor de Boerhuisclub? Dan hebben we toch meteen subsidie voor je wandelboek? Willen de nieuwe bestuursleden hier even bij elkaar komen? Zullen we hier in het café dan maar even op je wachten? helemaal maar naar huis. Je weet nooit hoe lang het duurt. Dat is meneer Koning zeker. U ken ik, dacht ik nog niet. Nee. Wat nu? Nu moeten we denk ik eerst een voorzitter kiezen. Huh? Dat moet jij maar worden. Dat vind ik ook. Ja? Daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, dan moet dat maar... Zullen we dan maar meteen een datum afspreken voor een bestuursvergadering? Dat moet dan voor de verkiezing van het stichtingsbestuur zijn... met het oog op de kandidaatstelling. Dat haal ik niet. Dat is over twee weken toch al? Kunnen we dat nu niet doen? We stellen toch gewoon Balk kandidaat? Wil jij dan niet in het bestuur? Nee, alsjeblieft niet. Nee, laat Balk dat nou maar doen. Wanneer is die verkiezing... Vandaag over twee weken. Nee, zie je wel. Dan kan ik ook niet. Waar is die verkiezing? In Amsterdam. In het hoofdbureau. Meneer Koning. Kunt u dat niet doen? U werkt daar toch? Uh, niet in het hoofdbureau. Maar ik wil dat wel doen. <tus> nou, <tus> dat is dan opgelost. U hoeft dus alleen maar op balk te stemmen. Ehm um... Dan alleen nog een datum voor een bestuursvergadering. Maar dat heeft dan ook eigenlijk geen haast. Kunnen jullie donderdag 7 april? Is het klaar. Ik dacht dat het zomaar moest. Okay. Volksverhalen. De eerste deel. Ontzettend stereotyp, hè? En al die vertellers hebben dezelfde toon. En die afsluitende zinnen heeft hij van S. Franken afgekeken. Maar het is toch wel mooi materiaal? Het is alleen jammer dat hij geen bandrecorder heeft gebruikt. Ik zal uh, Balk vragen of er geld voor een uitgave is... Hm. Uh, ...Manda heeft in het kader van haar opleiding in de tijd de landbouwrubriek gesystematiseerd. Het zou goed zijn als Joop nou ook eens een rubriek voor haar rekening nam. Heeft ze al niet genoeg aan de mappen? Met die mappen is ze een half uur klaar. Nou, geef er dan de mappen van Siena bij. Dan ben je daar meteen vanaf. Ik geloof niet dat je je realiseert dat ik die mappen van Joop in feite doe. Nou, dan moet ze dat maar eerst eens leren. Ik wil nou juist eens kijken of het maken van zo'n systematiek haar beter ligt. Ik dacht aan de rubriek dood en begrafenis. Dat is een overzichtelijke rubriek met niet te veel problemen. Om mee te beginnen lijkt me niet heel geschikt. Ik vind het best, maar dan moet jij er ook maar begeleiden. <laughs> Ik wilde juist vragen of, of jij dat wilde doen. Ik doe het niet. Waarom niet? Omdat het zinloos is. Goed. Als mensen zo weinig geschikt zijn voor hun werk, dan kun je ze beter ontslaan. Wie hier werkt, wordt niet ontslagen.